Obama deed zijn uitnodiging tijdens een gesprek met premier Balkenende in het Witte Huis. Nederland had al eerder te kennen gegeven dat het graag bij de top aanwezig zou zijn. Balkenende, Obama en de ministers van Buitenlandse Zaken Verhagen en Clinton spreken nu onder meer over de oorlog in Afghanistan en de inzet van Nederlandse troepen daar. Voor de bedreiging en mishandeling van NS-medewerkers op station Almere Muziekwijk is een man uit Weesp tot anderhalve maand gevangenisstraf veroordeeld. De man reisde zonder geldig kaartje. Toen treinpersoneel hem daarop aansprak, bedreigde en mishandelde de man de NS'ers. Het OM had acht maanden geëist wegens zware mishandeling. Een reddingsboot van de KNRM heeft tussen Pieterburen en Schiermonnikoog vijf watlopers gered. De vijf waren oververmoeid geraakt en konden niet meer verder. Na aanleiding van dit incident heeft het watloopcentrum Pieterburen de tocht naar Schiermonnikoog voor de rest van het jaar afgelast. De tocht is zo'n 20 kilometer en gaat door veel moeilijk doorwaadbare slijkvelden. Vorige week werd om dezelfde reden ook al watlooptochten afgelast. Op een camping in het Brabantse Rijsbergen hebben de gemeente, de Belastingdienst, de politie en justitie een grote controle gehouden. Er zijn vier mensen aangehouden en van tien Oost-Europeanen wordt de identiteit onderzocht. De Belastingdienst nam 27 auto's in beslag. Ook zijn er zes hennepkwekerijen en een hennepdrogerij ontruimd. Op de camping werden bijna 750 staakcaravans gecontroleerd. Zeker 145 waren groter dan toegestaan. De tiende etappe van de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Mark Cavendish. Het is een derde zegen deze Tour. Vlak na de start in Limoges besprongen drie Fransen en een Rus weg. Ze bleven tot zo'n anderhalf kilometer voor de streep in Isolde weg, maar kregen nooit een grote voorsprong. De Italiaan Rinaldo Nocentini behoudt de gele leiderstrui. Het weer, hier en daar regen of onweer, Maxima tussen 21 en 26 graden. Morgen zon. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Mijn naam is Gonne Rosendaal van Radio ZFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma... Bijzonder Zandvoort naar het raadhuis...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 hoe meer natuurlijke processen daar een kans krijgen. En dan hoef je misschien niet dat uh, wildbeheer zo te hebben als dat het uh, nu is gescheiden.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 and go Take. A Maybe parachute. come back tomorrow Take, Take your parachute, parachute. I am stop parachute. you from getting sorrow Beautiful. Yeah. Parachute our heads Take a pass